Bij protesten in Libië zijn volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zeker 84 mensen omgekomen. De betogingen zijn gericht tegen het regime van de Libische leider Gaddafi, die al 41 jaar aan de macht is. De oproerpolitie maakte de afgelopen dagen hardhandig een einde aan de protesten. Het regime van Gaddafi zei gisteren alle demonstraties de kop in te drukken. In Vietnam heeft de politie de bemanningsleden gearresteerd van een toeristenschip dat donderdag zonk. Ook de eigenaar is opgepakt. Het schip lag s'nachts voor anker in een baai in het noorden van Vietnam toen het plotseling zonk. Elf Westerse toeristen en een Vietnamese gids die lagen te slapen verdronken. De bemanningsleden en enkele andere toeristen konden door schepen in de buurt worden gered. De oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. Het was rustig weer en de zee was kalm. De baai van Halong is erg populair bij toeristen vanwege de mooie rotsformaties. Minister Opstelte ziet niets in het idee van PVV-leider Wilders om rechters maar voor vijf of zes jaar te benoemen. In het tv-programma Pauw en Witteman zei Opstelte dat we leven in een land met scheiding der machten. Volgens de minister horen daar onafhankelijke rechters bij, die voor het leven worden benoemd. Wilders vindt dat om de vijf of zes jaar moet worden getoetst of rechters wel zwaar genoeg straffen. Het weer. Bewolkt en vrijwel droog. Door een stevige oostenwind wordt het vooral in het noorden koud. De middagtemperatuur ligt tussen de 1 en 6 graden. Aan het eind van de middag valt in het zuidwesten lichte regen. Morgen blijft het bewolkt en koud. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Tussen Arnhem en Schiphol moeten treinreizers rekening houden met een uur vertraging. Een kapotte trein bij Veenendal rijden daar minder Intercities. Goedemorgen, lekker weg in Nederland. Kom in de voorjaarsvakantie naar het Legermuseum in Delft en ontdek hoe ridders in blinkend harnas met elkaar de strijd aangaan. De vonken vliegen er vanaf. Leer van alles over het harnas, hoe zit het in elkaar en waar ben je beschermd? Kijk voor meer informatie op legermuseum.nl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 Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. 3,5 minuten over 9. Welkom bij het eerste volledige uur van de Nieuwsshow. Ik zal u vertellen wat we daarin gaan doen over een kwartier. Is historicus Jacob Pekel, Pekelder te gast. Hij las voor ons het openhartige boek dat Walter Kool over zijn vader... en dat is de voormalige mondskanselier Helmoet Kool schreef... Iets na half tien praten we met Pavel Klinkhamers van Greenpeace... over het verrassende besluit van Japan om de walvisjacht te staken. En we leggen contact met Amanda Crabbe op het actieschip Bob Barker van Sea Shepherd. En aan het eind van het uur aandacht voor een bijzondere MRI-scan... die niet alleen tumoren opspoort, maar ze tegelijkertijd kan bestralen. Goed, maar we beginnen met belangen. Kamiel Eurlings, de voormalige minister van Verkeer en Waterstaat... wekt de schijn van belangenverstrengeling door aan de slag te gaan... bij vliegtuigmaatschappij KLM. Dat heeft GroenLinks Tweede Kamerlid Lisbeth van Tongeren deze week gezegd. Op het terrein van de luchtvaart nam Eurlings volgens van Tongeren... veel maatregelen tegen omwonenden en milieubelangen. Hoewel wat Eurlings doet niet tegen de regels is... vinden D66 en GroenLinks wel... Dat er in Nederland een commissie moet komen die gaat kijken of een nieuwe baan van een voormalig bewindspersoon ethisch juist is. Ja, dat is een lekker woord over de vraag of Eurlings zuiver gehandeld heeft. Gaan we praten met Hans van den Heuvel. Hij is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zegt u maar. Is er sprake van belangenverstrengeling? Nee, u hebt het mooi gezegd. Schijnt Schijn tegen hè? en dat is tegenwoordig al voldoende om een probleem te hebben. En een tweede een probleem daarbij weer is dat, dat je dat heel moeilijk wegkrijgt. Dat vlekje kun je heel moeilijk wegpoetsen. Als er nou eenmaal de schijn tegen is, dan moet je maar steeds uitleggen dat er niks aan de hand is. En dat is, dat is ondoenlijk. Dat is heel erg moeilijk. Ja. Uh, Eurlings, dat weten de luisteraars vast nog wel, ik Kondigde een jaar geleden ongeveer aan... Uh, ik ga hem terugtrekken uit de Haagse politiek, want ik ben een stichten. Nou, daar hebben we nog niks over vernomen, dat gezin. Goed, uh, goed er niet toe. En, maar toen gingen er al geruchten dat hij in de race was, he, bij de KLM, toch? Ja, er gingen inderdaad al tijdens zijn ministerschap geruchten. dat hij wel uh, zeer vriendschappelijke banden had met deze, uh, onze voormalige nationale luchtvaartmaatschappij. Ja, en dan nou kun je. Dan, dan is dat geen dirty mind. Dat, dat, is niet, uh, dat is echt niet overtrokken om dan te denken, nou dan kan hij al bepaalde... dan kan hij zijn bedje al gespreid hebben mm. tijdens zijn ministerschap. Ja, dat kan natuurlijk ook heel subtiel gaan. Want ja, of dan het is niet allemaal niet fout, expliciet. hoor. Het is niet, het is, hij he? ontkende dat nee. in alle toonaarden. Ja, natuurlijk. Uiteren. Ja, inderdaad. Ja. Dat, dat, dat, moet je ook, dat hoor je te doen. Precies, uh, maar dan zou je zeggen... als je het dan zo hard uh, ontkend hebt... en je bent daar eigenlijk al van tevoren mee beschuldigd... Ja. dan ben je toch ook wel ja. behoorlijk dom hoor... als je uiteindelijk dan toch daar gaat werken. Ja, dat ontkennen, ja, dat, dat hoort er ook wel bij. Kijk, ja, er is altijd zo'n strijd, is het nou wel of niet... Hè, maar de schijn tegen is al een, een probleem. Ik zou hier nog iets aan toe willen voegen. Het, het is zo slecht voor de politiek. Dat is wat het volk zo ontstemd Precies. maakt. Dat, ja. dat onderbuikgevoel, en dat is helemaal niet zo verkeerd, maar wij voelen aan, dit is niet kosher, dit is niet in orde... dit had, dit had niet moeten gebeuren. Maar uiteindelijk zijn het zakkenvullers om zo met de ja, straat kijk, te zitten. Ja, kijk, dat komt er dan achteraan, dat, dat is wel overtrokken... Maar het is allemaal wel begrijpelijk. De geloofwaardigheid van de politiek wordt er niet groter op. Nee. Integendeel. Het wordt allemaal langzaam maar zeker onderuit gehaald. En dan krijg je toch. Je roept eigenlijk hiermee vanzelf populisme op. We moeten niet zo verwonderd doen over dit soort verschijnselen. Van waar komt het vandaan? Dit is het waar de mensen toch, laten we zeggen, mee willen afrekenen. En je, je merkt ook. Mens, mensen willen dat. Ik, dat merk ik ook wel aan mijn mailbox. Van doe er iets aan. Zeg eens ja. iets hè, als onafhankelijke. Nou, van Heuvel, ja, nou dan, dan is het toch dom. Om en van Eurlings en van de KLM... om uiteindelijk in zo'n constructie te ja, gaan zitten. Ja, dat is zo, maar ik weet... Ik, ik, als criminoloog, corruptie en fraude... als geld een rol speelt... en hij, heeft, hij krijgt natuurlijk een geweldig uh, oh. honorarium... Om het, het is geen salaris meer, ja. dat stijgt er ver bovenuit. Niet de, boven de balken en de norm. Als dat in het geding is... Dan, uh, ja, dan, dan spelen dit soort overwegingen slechts op de achtergrond. En ik zou er nog één ding aan toe willen voegen. Kijk, hij komt dus als directeur vracht bevrachting in dienst van de KLM, maar hij heeft evenveel verstand... van bevrachting en vrachtprijzen als u en ik. Ja. Maar hij komt terug in een geweldige positie, namelijk als lobbyist. Ze hebben, bij de KLM hebben ze de beste lobbyist van Nederland in ja, dienst daar genomen. Daarom hebben ze hem ook genomen natuurlijk. Juist. En dat is nationaal, maar vooral Europees. Hij kent ze allemaal. Hij kent de, niet alleen de hoofdsteden van Europa... maar alle regeringsleiders, de, de mensen die daar aan de touwtjes trekken, de, de, de banken, de luchtvaartmaatschappijen. Dus hij kan om een boodschap gestuurd worden. Maar stuk nog hij kent ook de bedrijfsgegevens... en de, de, de, de, de politieke wensen van de andere maatschappijen... die op zijn ja, hoofd liggen, toch? Dat is zo. Ja, de minister heeft heel veel informatie... En, en die niet allemaal naar buiten komt. Die wordt heel veel geïnformeerd. Die, die voortdurend met informatie informatiemakelaar, zou je kunnen maar zeggen. Maar dan nog een ja. keer terug naar, naar de vraag ja. die we al eerder stelden Dan is het toch heel dom om dit zo te doen. Ja, dom, dom, dom. Dat zeggen we, al, dat is altijd achteraf. En dat weten heel veel bestuurders als ze uh, misstappen begaan of wat dan ook. Dat is altijd, dat is achteraf. Maar er spelen altijd uh, twee dingen. In ieder geval prestige, ook wel geld. Maar uh, ze raken altijd, de echte bestuurders... een beetje losgezongen van de werkelijkheid. Ze kunnen, die, die context die, die valt een beetje weg. Ze denken, als, als, ik kom als... daar wel mee weg. Nou, de, de context speelt steeds minder een rol. Ze, ze, die beschermde wal om iedereen. Hè, die hebben wij nodig, een mm -hmm. morele context. Wij moeten onszelf scherp houden. Dat noemden we vroeger geweten, maar dat is er nog steeds. Die, <laughs> die, die context die raakt een beetje verloren. Dat zag je aan Jack de Vries en zo. Als je dan yeah. een persoonlijke dienaar naast je hebt auto met chauffeur, er wordt voor je gedacht. Hè, je hoeft alleen maar die informatie te makelen. Overal, her en der. Je denkt zelf geweld. ook opeens dat je belangrijk bent. Ja, meer dan nou, dat. Je, hebt, gaten, je hebt het niet meer in de gaten. Je hebt het niet meer in de gaten. En dat vind ik toch wel een fenomeen. Dat zie je ook, eh, het gaat om geld, het gaat vaak ook om seks. Om, om, om vrouwen, om, om, ja, om, ja. ook om platte seks. En bij grote bestuurders. En, en dan raken die kaders, die, het gevoel daarvoor wat betamelijk is... wat wij gewone burgers als, eh, om je netjes te gedragen... Ja. Eh, dat raakt een beetje verloren. Nou heb ik niet de dat dat bij Camille Urling zijn rol heeft gespeeld. Hè? Nee hoor. Nee, dat maar hij was volgens mij al nee, een keurig huwelijk. Hij, natuurlijk. Ik dacht nog, dat gaat van de, van de bevruchting naar de bevrachting. Ja. De... Ja. Nou ja. Hij zei dat zelf heel expliciet. Hij wilde een gezin stichten. Dus zo raar is dat niet. Is maar goed, um, maar ook die nieuwe banen van uh, oud-minister-president Balken en minister ja. Bos haalden het nieuws. Hè? Ja. Hoe, hoe komt het nou dat er juist nu zoveel ophef ontstaat? Over ja. Ja. Nou, over de, die, die twee eerdere wil ik nog zeggen dat het voor ons wetenschappers drukker tijden worden. Want de, de, de belangenverstrengeling, de, de integriteitsschendingen liggen natuurlijk op de loer bij Balken en, de, en, en, dat zijn, en, en Bos, dat zijn grote uh, uh, uh, cons, uh, consultantsorganisaties, uh, uh, uh, ze hebben accountants, bad, ze hebben alles in ja. huis. En dan komen ze in de, in de komende jaren zonder meer hun eigen werk tegen, waarover ze moeten oordelen. Dat kan of, ook niet anders. Dat is inderdaad, dat is, ja, inderdaad, goed, maar dat maar is wat, niet te vermijden. Nee. Met de beste wil van de wereld Maar goed, is dat, dat is nog anders dan zo ...zo rechtstreeks gelieerd zijn. Want die beslissingen, even terug naar Eurlings... ...die in die tijd Eurlings nam... ...hadden toen al... het, ...nou ja, had men het gevoel... ...wacht even, dat leidt hier toch wel een soort merkwaardige belangenafweging... ...en in ieder geval de belangen van die omgeving... ...en die bewoners, dat telt al helemaal niet. Nee, dat is zo. En achteraf vallen die puzzelstukjes wel op hun plaats. Maar dan is het heel moeilijk. Kijk, ja. dan is het moeilijk uh, meer je gelijk te halen. Dat, dat is zo. zo. Vooral als er niks feitelijks onoorbaars is gebeurd. Hè. Dat is zo. Het maar zijn... ja, wat moeten ze dan, die ex-ministers? Ja, dat, dat is... Mogen ze dan, uh, mogen ja, ze dan, dan niks ja, meer doen ja, daarna? Of ja, dat allemaal zijn voor de allemaal klas van die, die, die drogredenen en allemaal die problemen opwerpen... waardoor we eigenlijk uh, niks meer kunnen doen. Er is ontzettend veel mogelijk. Geen ethische commissie, dat wordt allemaal oeverloos geleuten. Ja, de GroenLinks want, en D66 hadden een speciale ja, gedragscode. Ja, maar over ethiek word je het nooit eens. Want okay. dat zijn morele maatstaven en die, die zijn flexibel. Die, die, die gelden een beetje naar de geest van de tijd. Wat je moet doen, is gewoon. dat geldt ook voor uh, de leden van de Europese Commissie... als ze aftreden, binnen twee jaar geen functie aanvaarden... in het bedrijfsleven hmm. op het eigen beleidsterrein. Dat is glashelder. Dat maar waarom is maar twee jaar dan? Nou, tweeënhalf mag ook, of twee, twee jaar negen maanden... Maar dat is niet zo. Daar gaat het dus ook niet om. Het moet een redelijke termijn zijn. Je moet ze niet blokkeren voor het hele leven. Voor hun leven, maar, maar twee jaar, dan kun je zeggen, dan zijn ze een beetje los van die directe belangen. Maar wat moeten ze dan in de tussentijd doen? Had uh, Camille Eurlings profboxer moeten worden dan in die tijd? Hij kan even zoals Balkenende bijzonder hoogleraar worden. Dat is een oh, hele. Dat stelt mooie. niet zoveel voor. Dat zegt, zegt de, wetenschapper. de wetenschapper. Ik ben gewoon hoogleraar, dus nee, maar je moet het is natuurlijk... gewoon de hele week. Nee, werken voor mijn geld. Okay. Het is natuurlijk wel een probleem hè, want je bent soms maar vier jaar minister, soms ben je nog korte minister. En ja, dat, ja. dat is natuurlijk dat ook is zo. een reëel probleem. Er staan genoeg mensen, genoeg mensen te dringen om het ministerschap, het ministersambt te vervullen. Dus er we, we dus wordt net gedaan of, dat, of die mensen met een vergrootglas gezocht moeten worden. Dat is helemaal niet waar. Heel veel capabele mensen ook. He, heel zeer capabele mensen om met Wim Kant te spreken. Die het landsbelang willen dienen. Zijn bereid om met een, uh, zeg maar een kwart van hun oorspronkelijke salaris minister te worden? Dat geldt niet voor iedereen. Er nee, zijn heel precies. veel mensen die beneden de ministersnorm. En, de, en dan op het plus verheven worden. En dan ineens in hun ogen flink gaan verdienen. Ja, en dat ja. mag ook. He. Dat is helemaal niks mis maar dat is er wordt vaak gezegd, je krijgt niet echt die grote mensen... uit het bedrijfsleven nee. die in staat zijn om echt organisatie, ja. grote organisaties aan te sturen. En dat is een vaardigheid die de Kamerleden meestal ten ene male missen. Nou ja, die krijg je niet voor dit soort hondensalarissen. Nee, maar het is ook de vraag of het wenselijk is... om de grote captains of industrie aan, aan het roer van het schip van staat te hebben. Dat, dat, dus de, de Jeroen van de Veers. Oh. Dat, dat, maar 1 of 2 op... zou toch niet zo'n slecht idee zijn? Ik, ik geloof dat je dan een hele hoop problemen in huis gaat. Kijk, een bedrijf leiden en echt besturen en zeker een, een multinational is heel iets anders dan een dem democratie besturen, dan een democratie niet besturen, maar leiden, zodanig dat wij alle burgers, hè, want het is bestuur over de samenleving... en het bestuur van ons... om, om die samenleving in goede banen te leiden... en vooral niet voor de fanfare uit te lopen... dat moet een captain of industry. maar, maar luisteren naar het volk. Meedijnen met, met, met, met de publieke moraal. Met, met uh, het algemeen belang. Het maatschappelijk belang. Dat is, en dat is een aparte kunst. En daar heb je die mensen vooral niet voor nodig... maar, maar de mensen die empathisch vermogen hebben. Ja, en dat is heel iets anders. Daar, daar, moet je, daar kun je niet voor op doorleren, maar daar moet je ook een beetje voor in de wieg gelegd zijn. Je hebt ook wel ministers die later bijvoorbeeld in universitaire besturen terechtkomen. Er zijn ook diverse ja, voorbeelden van. Ja, zeker. Van. En ze kunnen voorzitter, directeur, hoofddirecteur van een woningbouwcorporatie worden. Twee jaar, voor, voor hmm. tijdelijk. Dat, dat zijn de problemen niet. Maar wij moeten oppassen dat we dit nou niet gaan uitbesteden aan... Aan, heel veel, aan, aan, die, aan, die, aan de industrie waar ook heel veel kneuzen tussen zitten. Alleen u en ik horen het niet dagelijks, want dat is niet transparant. Dus dat is allemaal niet veel beter. Nee hoor, de, laten we het zomaar houden en die twee jaar is heel mooi. Ze zoeken wel even en anders. Dat is op zichzelf helemaal niet erg. Laat ze maar twee jaar goed in, de, in, in het wachtgeld zitten. Dat, dat, is nou, dat zijn de kosten van de democratie nou eenmaal. Mm. Daar moet je een prijs voor betalen om de volledige controle... op te houden op datgene wat er namens ons gebeurt. Waarom is nu eigenlijk de storm over Camille Eurlings losgebarsten en niet de toen Balkenende of Bos iets gingen doen? Ja, dat is wat verder weg. En, en die geruchten dat hij als minister hè, de, de, de KLM in zijn beleidsterrein had... ja, die, die waren er toen al. Dus, en, en die Limburgers hebben en, toch en, ook dat heel van vaak een slinks imago? Ik, ik, oh, ik vrees dat, dat, dat de problemen nog wel loskomen hoezo? Nou, dat zij op terreinen komen. Kijk eens, Bos met financiën, dat is zo. Dat, dat ze moeten adviseren over zaken. Ze zijn nu met handen en voeten gebonden. En ik vrees dat, dan, ja, dat het dan niet echt uh, wil lukken met het binnenhalen van, uh, van opdrachten. Dus ja, ik, ik vind dat een hele vreemde move. En ik, heb daar, ik zou daar wel een uh, zwaar hoofd in hebben. Ja. Nou ja, de, de Eerste Kamer, daar gaat het nu de laatste tijd ook uh, veel over natuurlijk. Want ja. ja. met de aanstaande provinciale statenverkiezingen... Uh, ja, u zegt dat is één grote kluwe van ja, zeker. Jazeker. Ik, ik ben het niet eens met dat de hele provincie moet worden afgeschaft. Maar ze nee. moeten in ieder geval... Is, eh, kijk, die provincie moet een bestuurslaag worden. Die provincies mogen best blijven bestuurlijk. Want wij ik eh, ben ook Brabander. Maar ik heb met die provincie als zodanig niks te maken. Dus ze moeten afslanken. Ze moeten ook minder duren. En een grootschalige dat, dat grootschalige moet weg. Veel te veel gedeputeerden hebben we. Dat moet allemaal... Uh, small is beautiful. En de gemeenten doen toch feitelijk het werk. Maar de, de provincie, het, het provinciebestuur is nodig voor regisseur. En voor verschillende infrastructuur. Verschil, verschil, milieu. Verschillende wat grootschalige ja, dagen. Ja, goed. de Eerste Kamer. Wat, de, maar, en moet ook anders gekozen worden. Dit is wat. Ja, we ja, die, de, we hebben, nog niet zo lang geleden had je die kwestie met Hans Hille. Die belangrijke Ja, zeker. Die, die te ja, de Eerste in. Kamer is. En, en kijk eens. Uh, Brinkman, uh, onze, onze voorzitter van Bouw in Nederland. Ja, dat zijn allemaal Hans Wiegel toen die er nog in zat voor de zorgverzekering dat, ja, daar, daar is wat te winnen, beter zeg, gezegd. Je moet erbij zijn, want anders verlies je een hele hoop belangen. Natuurlijk, zo werkt dat. En die provincie past dus helemaal niet meer in de, deze tijd. Want vroeger was de provincie in het landsbestuur... een vertegenwoordiging van die provincies... die daar een mooie samenspraak hadden... en de gezamenlijke belangen behartigden. Maar dat hebben we nu niet meer nodig. Wij u, u gaat nog wel stemmen? Jazeker. Ja, al is het, als je strategisch wilt stemmen, ontzettend moeilijk... Om, om nou de, de, de goede stem uit te brengen. Dat is ook keuze. voor iedereen weer verschillend, hè? de goede stem natuurlijk. En ook ja. Camille Eurlings kan je niet stemmen. <laughs> nee, Ik vrees dat, dat hij niet <laughs> binnen mijn plaatje komt. <laughs> oh, okay. Hartelijk dank. is hoogleraar bestuurskunde Hans van der Heuvel hoorde u. Het ging dus over de opmerkelijke carrière stap van oud-minister Camille Eurlings. Je moet je mannetje staan, dat kreeg Walter Kool, de oudste zoon van voormalig bondskanselier Helmoet Kool, gedurende zijn jeugd veelvuurder van zijn ouders te horen. Hij heeft een boek geschreven, Leben oder gelebt werden, dat deze week in Duitsland verscheen. En daarin beschrijft Walter Kool dat het be wat het betekende om als de eeuwige zoon van zijn mannetje te staan in een omgeving die vaak vijandig en soms ronduit Bedreigend was. gaan we over praten met Jacob Pekelder. Hij is als historicus verbonden aan de Universiteit Utrecht... en ook aan het NIOS. Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, in, in Duitsland uh, doet men er erg druk over, over dit boek. Waarom? Ja, klopt. Ja, omdat het zo ontzettend openhartig is. Uh, en een heel boek vol, hè. niet een interviewtje... maar een heel boek vol met allemaal... Ja, akelige onthullingen over het uh, intieme leven. Nou, het intieme gezinsleven blijkt toch niet zo rooskleurig te zijn geweest. Nee, uh, namelijk. Cole was de, de, de spreekwoordelijke huisvader die op zondag het vlees aansnijdt, maar de rest van de week. Vaste zich, gast noemt hij hem gewoon. De, de vaste denk. gast. Ja. <laughs> de vaste gast in het gezin die ja. elke weekend uh, vanuit Bonn uh, naar Oggersheim. Uh, midden Duitsland, zeg maar, komt. En dan, uh, ja, dan natuurlijk af en toe ook even de jongens een standje geeft en zo, maar verder zich eigenlijk niet met... De is dat raar voor een bondskanselier? Want dat lijkt me toch nee. wel meer dan een nee. dagtaak. Zeker, en in Duitsland is natuurlijk een groot land, dus uh, dat re reizen is niet mogelijk. Uh, elke dag forensen naar Bonn is voor de meeste politici niet mogelijk, dus ze hebben allemaal dat ze de hele week weg zijn. Uh, maar het probleem in Duitsland is, het is een land met uh, allerlei deelstaten. De politiek speelt zich dus ook voor een groot deel op een regionaal niveau af. En je moet ook een soort machtsbasis hebben in je eigen regio. Dat zorgt ervoor dat je in het weekend net als Engelse politie trouwens, maar Nederland is dat minder het geval... dat je overvoerd wordt door mensen die gunsten vragen... die je vriendje willen worden, et cetera. Die, uh, die, die in de kerken, uh, in het café, uh, waar je wat vrienden opzoekt enzovoort... voortdurend jou belagen, waardoor ja, ja. je geen gezinsleven meer hebt. Uh, nou ja, maar uh, goed. Ik bedoel, en dan nog. Er zijn uh, natuurlijk wel meer mensen die ja. opgroeien met een vader... die het heel erg leuk ja, heeft. Ja, ja. Ja. ja, het boek heeft iets, uh, dat, uh, dat geef ik ook meteen toe. Uh, hoewel, ik heb het niet geschreven natuurlijk. Maar, uh, nee, het is maar mij wel ook gelezen, opgevallen. toch? Ja, ja precies. Het is iets larmejants heeft. Het, uh, de toon is een beetje... Ja, het, het, het, je hoort bijna het krijtje over uh, het bord... Uh, uh, uh, piepen, zeg maar. Ja. Zo, zo, zo, zo, zo lees het af en toe. Zo een beetje. Dat je nou, gevoel erbij krijgt. Waarom? Ja. Maar waar zit hem dat dan in? Ja, het is, ik ben er ook geen liefhebber van. Ik leef liever literatuur. Uh, uh, uh, hij, is, uh, hij, hij schrijft als een soort zelfhulpboek. Zo is het, het boek geschreven. Oh, neem nou, daar eens een voorbeeld van. Uh, nou, hij zegt heel erg. Uh, dat, uh, hij beschrijft eigenlijk zijn weg. op weg naar verzoening met zijn eigen lot. En wat, wat, wat ik wel Vindt, niet met zijn vader? Hoor. Nee, niet zozeer met zijn vader. Nee, nee. nee, nee. met zijn eigen lot. Hij zegt op een gegeven moment wel... Uh, dan zou je nog verzoening met zijn vader kunnen noemen... maar niet echt. Zegt hij helemaal aan het eind van het boek... Uh, dus is hij inmiddels 45 zoiets... Uh, realiseert hij zich... ja, ik kan me van mijn vader misschien ook niet meer vragen... Uh, dat hij alles goed maakt, wat vroeger fouten is gegaan. Dat houdt gewoon een keer op en ik moet me er maar mee neerleggen... en vanaf nu gewoon uh, naar de toekomst gaan kijken. Heel kiesje matig natuurlijk, maar... Uh, wel voor een zelfhulpboek best aardig. En, en dan is het wel weer redelijk geschreven, moet ik wel zeggen. Nou ja, het, ja. het begint uh, het eerste hoofdstuk. Dan zit ja. hij in de auto, brengt hij zijn zoontje weg naar, uh, naar de, de kleuterschool. De kleuterschool ja, ja. En dat jongetje dat uh, stelt de buitengewoon boeiende vraag... Ja, is ja. het leven mooi, papa. Exact, ja. nou, en dan raakt die man geheel het spoor ja. bijster. Ja, ja. Nou ja, zeg. We mogen blij zijn dat hij niet op de rem staat. Nou zeg, <laughs> dat er geen verkeersongeluk <laughs> gekomen is. Ja. Nee, maar, en dan ja. begint het. Ja. En dan ja. denk je inderdaad ja. dat van zo'n soort onthulling... en wat er dan komt, ja. dat, dat Duitsland... Duitsland, dat Duitsland, ja precies. Nou, het is, ik denk dat het wel schokkender is eigenlijk de oude kool. Uh, die uh, zijn... Eigen zoons niet op de hoogte stelt van tevoren, van het huwelijk, wat hij dan aangaat. Later, met, hè? Met na, na veel de later. Dus hij is al de, inmiddels ja. uh, diep in de 70. Ja. Met zijn uh, met de vrouw er, een vrouw die. Hij krijgt een telegram. Hij uh, krijgt een telegram na afloop en, en op dezelfde dag staat het wel al in de krant. Dus uh, hij ziet nog net het telegram eerder, maar eigenlijk uh, ja, maar goed, ziet hij hetzelfde moment als het hele Duitse volk. Ja, ja maar ja. goed, dan is daarvoor natuurlijk al nee, een enorme de... breuk geweest. Ja, uh... maar dat weten de mensen niet. Hè. Dus uh, dat van dit huwelijk, dat wist men een beetje. En nu krijg je, want dat was uh, 2008 al in de, in, de, in de kranten geweest, dat die zoon dat ook niet gewist, geweten had. En dat wat nu is uitgelegd, hoe zit dat dan? Dat die vraag zweefde zeg maar, bij wie je een beetje geïnteresseerd was in politiek al een beetje rond. En ook bij uh, zeg maar, de mensen die in de roddelbladen geïnteresseerd waren. Uh, zweefde het al een beetje rond en nu wordt het helemaal ingevuld. Nu snap je het verband. Maar het aardige is vooral dat je, dat je ziet, vind ik... dat je wat intieme kijkjes op dat gezinsleven van die... Ja, die machtspoliticus Kool uh, krijgt. Dat vind ik het interessante. Ja, er waren twee zoons. Ja, Walter hè? en Peter. Walter ja. en Peter. En uh, je had ook die moeder, Hannelore. Ja, hij ja. lijkt trouwens op zijn vader, maar hij lijkt nog veel meer op zijn moeder. Ja, ja, ja. Um, die was ziek. Tenminste, op het eind van haar leven had ze een, een zware vorm van lichtallergie. daar ja. ja, zit ook nog een enorm... Drama, hè? Ja, ja. ja dus dus aan de ene kant: het drama is eigenlijk al dat ze. Maar dat kwam natuurlijk met veel meer vrouwen voor. Dat ze zichzelf altijd heeft weggecijferd voor het gezin. Enerzijds de ene kant leuk, natuurlijk, hè, je bent de manager van het gezin. En zij kregen ook echt veel te doen. Het was niet een man die zich overal mee bemoeide. Maar ze mochten het zelf regelen. En aan de andere kant: het drama gewoon van de, haar gezondheid. die op latere leeftijd verschrikkelijk verslechterde. Door eigenlijk een soort verkeerde behandeling met antibiotica. Um, en um, uh, zij kon inderdaad op het laatste eigenlijk alleen maar in een verduisterde kamer uh, verblijven. Uh, toevallig Walters oude slaapkamer. Uh, en um, uh, kon alleen s'avonds misschien nog een wandelingetje door, uh, door de buurt maken. Maar dat was het wel. En dat is natuurlijk een uh, verschrikkelijke leven. En Kool was nog steeds volop met de politiek bezig. Dus die bekomen zich ook niet om zijn vrouw. Want uh, daar krijg je een inzicht in wel. Ja, Hoe de Duitse ja. politiek ja. in elkaar zit. Ja, die zoon ja. kan, heeft dat wel allemaal aan zich langs ja, in paraderen. Ja, ja. ja, hij heeft bijvoorbeeld, toen hij 15 was, heeft zijn vader, was zijn eigenlijk eerste directe contact, heeft zijn vader hem een baantje bezorgd op een grote partijcongres van de CDU en dan mocht hij de gasten een beetje helpen en dergelijke. En toen zag hij zijn vader optreden achter de schermen en het interessante was dat er was eigenlijk Helemaal niet zo'n groot verschil. Die man was altijd gewoon geobstudeerde politiek en geobstudeerde mensen. Het was echt een mensenman. Hij was voortdurend in gesprek met mensen. Als het niet live was, dan via de telefoon. Hij had ook zo'n klein uh, opschrijfboekje altijd bij zich met al de nummers van CDU-functionarissen overal in, de, in Duitsland. Hij wist van iedereen de verjaardag. Uh, hij wist van iedereen hoeveel kinderen hij had. Hij vroeg mensen ook altijd de hemd van het lijf. Allemaal heel aardig en leuk natuurlijk. Maar vooral eigenlijk om ze te kunnen. Um, gebruiken, manipuleren. om uh, zijn macht op te kunnen bouwen. Hij heeft ook verschillende rebellies in zijn partij. op die manier weten te onderdrukken. door, door mensen. Um, um, ja, in te schakelen tegen zijn tegenstanders. op het moment dat het er echt om ging. Zo van: hallo, je bent wel mijn goede vriend. Hè? en nu uh, komt het er even op aan dat je mij even helpt. Uh, enzovoort. Waarom zijn de Duitsers er, gebiologeerd door dit verhaal? Uh, nou, Kool die staat denk ik heel erg voor hoe die, in ieder geval de oude bondsrepubliek in elkaar zat. De manier waarop hij uh, als politicus uh, functioneerde... past ontzettend goed bij hoe Duitsland... Hè, met dat provinciale van wat Duitsland toch heeft... De, de, die machtsbasis in de provincie... ook het een beetje boersige hè, wat de Duitse politiek soms wel heeft. Het gaat er soms veel rauwer aan toe dan in Nederland... En die grote Beer van Kool, dat past daar gewoon ontzettend goed bij. Maar ook op de, de, de, de, de, de zeg maar wat belangrijkere manier. De, hij, hij wist ook heel goed hoe hij in het Duitse systeem op de juiste knopjes uh, kon drukken. In ieder geval om zelf aan de macht te blijven. Of hij daarmee ook de belangrijkste beleidsbeslissingen nam, dat is weer een Was hij toch een geliefde politicus? Nee, eigenlijk niet nee. echt. Nee, er was natuurlijk wel. Vooral na de, uh, de revolutie in de DDR en de manier waarop de eenwording uh, gestalte kreeg, uh, daar is hij wel door uh, gerespecteerd geraakt. Ja. Maar voor die tijd werd hij werd door veel mensen, zelfs binnen zijn partij, maar vooral natuurlijk buiten zijn partij. Uh, werd hij uitgelachen als een beetje een zullige provinciaal. Ja. Uh, ook het uh, linksterrorisme had grote impact ja, op dat ja, gezin ja. Uh, Kool. Ja, dat vond ik zo. Ik ben ook terrorisme-deskundige. Ik, op dat NIA schrijf ik ja. nu ook een boek over de RAF. Ja. En dat vond ik dus heel indrukwekkend... omdat ik nog nooit van iemand zo'n direct verhaal had gehoord... Nou, of over, ja, over uh, de, de gevolgen van die enorme beveiligingscircus... waar dan rondom in dit geval het gezin Kool wordt opge opgetrokken... Welke effecten dat heeft voor die kinderen. Uh, het extreemste geval was dat Walter Kool op een gegeven moment toen hij 12 was uh, te horen kreeg. Ja, het zou natuurlijk kunnen dat je een keer gegijzeld wordt. En uh, ja. Nou ja, omdat je zo jong bent wordt er dan wel over je leven onderhandeld. Hè. Dat doen we met volwassenen niet, maar dat is een iets te hoge prijs. Dus dat doen we bij jouw geval wel. Maar dan is de maximumprijs die wij gaan betalen 5 miljard, miljoen uh, D-Mark. Want hoger kunnen we echt niet gaan. Nou ja, dat je zo'n zoon... En de oude staat erbij in de kamer. Het is het dat je zo'n zo... ja. zoon vertelt dat hij hoeveel die waard is. Dat kan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk onmenselijk. En dat is ook een soort Duits perfectionisme, denk ik, om dat allemaal zo precies te willen regelen. Dat kan je natuurlijk beter een beetje, op het Duits gezegd, in de schweben houden. Ja. Dus uh, dat moet je niet aan mensen vertellen oh, oh. hoeveel ze waard zijn. En zeker niet aan jonge kinderen. Nee. En, uh, nee. ja. Hij werd wel door Kool naar een gewone buurtschool gestuurd, ja. samen ja. met zijn broer. Ja, Kool, dan moet je niet vergeten. Hij komt nu over als een ouderwetse conservatieve man. Ik bedoel de oude Helmoet Kool ook, ja. maar... Hij was eigenlijk een heel moderne politicus. En hij wist dat je dicht bij het volk moest staan om in de moderne samenleving, televisie kwam op, uh, enzovoort, radio. <laughs> uh, om daar echt belangrijk uh, of, of, of populair te kunnen worden. En, en uh, ervoor te zorgen dat je ja ook die nabijheid is belangrijk hè, in de moderne democratie. En hij vond dat, dat je dus niet elitair moest gedragen. Hij, was ook, hij kwam ook zelf niet uit een elite. Hij was ook gewoon opgeklommen van, van, eigenlijk ook opgebokst binnen die CDU. Als iemand van de ja, lagere middenklasse. Die die de oude, oude jongens, de oude notabelen in de partij. Het was een hele ouderwetse partij in de jaren 50. Wel even de hoeken van de Kamer liet zien. En op die manier um, um, belangrijk is geworden in de politiek. Een hele stevige man. Hè? Ja. Niet ja, alleen qua postuur, maar ja, ook qua hij Ja, dat, wilde. dat is een groot verschil met zijn, met zijn zoon. Hè? Sol uh, heeft ook wel eens iets, dus Helmoet Kool heeft ook wel eens iets gehad dat hij veel zelfmedelijden tentoonspreidde. En hij was uh, na een was op gebouwd, zeggen ze in Duitsland. Hè? Overal maar meteen uh, omhuilen en zo. Hè? Oh, ja. Dicht bij het water uh, ja, uh, mooi, gebouwd, ja, zeg maar. Mooi, ja. Maar hij had ook iets uh, uh, inderdaad heel stevigs. En hij kon ontzettend goed agressief om zich heen hakken. Met in woorden en, en als het moest. Soms wel, kreeg iemand ook wel eens nieuw. Als hij er echt genoeg van had. Walter Kool is iemand die heel. En dat kritiseert hij zichzelf ook. die heel erg in de slachtofferrol is gedoken. En zijn, Dat boek bestaat eigenlijk uit een soort verhaal van... hoe heb ik dat eindelijk van me af kunnen schudden... dat ik niet meer in die slachtofferrol duik... ook niet met blinde agressie om me heen sla af en toe... maar, waar, maar hoe, krijg ik het voor, hoe heb ik het voor elkaar gekregen... om er wat soevereiner in te staan. En, maar was en, die man eigenlijk zo extreem dik? Wordt daar ook nog antwoord op gegeven in dat boek? <laughs> er is een Duitse schrijver geweest, Elias Canetti, die heeft gezegd... Ja. Dat kool, dat was een, van het type politicus van de meest esser. Dus uh, iemand die anderen eruit at als het ah, ware, ja. om te laten zien hoe hoe groot en machtig en sterk die wel niet was. En daar zit wel iets in. Nou ja, die Walter want hij groeide niet... steeds. Hoe meer macht ja. hij kreeg... en zeker toen de Bondsrepubliek uh, zeg maar, uh, de DDR erbij had gekregen... Toen die, die rustige massaliteit... dat was natuurlijk voor ons Europeanen... misschien ook wel prettig om naar te kijken. Nou, want, uh, <laughs> sorry <man>. hoor. <laughs> nou, maar goed, het straalde toch iets bedaagds uit. van, nou, dat Daar is geen agressie van te verwachten. Dat, voordat het in beweging komt... <laughs> zijn we al lang weg. <laughs> en Een terugmoment... Is dat op een goed moment? Uh, kennelijk de, die zoon, dus dan toch nog met zijn vader in gesprek raakt. Mm -hmm. En vraagt: uh, Ja, zullen we het contact afbreken? Ja. Of zullen we er helemaal mee stoppen? Ik een heel kort antwoord. En ja. dat die vader gewoon ja zegt. Ja, en dat ja. is natuurlijk toch wel. Pff, ja, ja, ja. Heel erg. Aangrijpend wel. Ja, dat vond ik een, Ja, dat is natuurlijk. Dat snijdt wel een beetje door je oh, ziel ja. als je dat leest. En, uh, maar het is wel typisch kool als ze. Uh, uh, Cutting Dead Losses of zoiets. Of uh, Dead Weight heet dat dan. Ja, dat doe je bij zichzelf niet zo <laughs> erg. Maar... Nee, nee. Ja. Goed, heb je dat filmpje ook gezien? Dat ja, ja, ja. Van? Ja. Nou, Het is eigenlijk een heel aardige man. Hè? Ja. Ja. En, uh, nou, en, nou, volgens mij is ja. er over nagedacht bij ja, een van de ja. verlaag. Weet je wat? We zetten die man in een soort roester herfstbos. Rooster, rooster, herfstbos. Ja, ja. En die laten we dan een beetje beschouwend. <laughs> ja. zo. Ja, het, het, is, ja. uh, het is een parodie. Mensen, dink, moeten denk, nou, ik denk niet. Niet? Mensen moeten nee. dat echt gaan bekijken. Ja. Dat is werkelijk fantastisch. Het is een heel geniaal filmpje. Een geniaal filmpje zelfs. Het staat op onze website. Ja. Nieuwsshow.nl, het promotiefilmpje van Walter. Het boek is nu in Duitsland uit. Zou dat vertaald gaan worden, denk je? Nou, ja, ik zou het niet vertalen. Dat, nee. Daar gaan oh. we oh, toch... Oké, okay. <laughs> ik, ik, privé doe doet het wel, vinden, denk ja, ik. Ja, precies, eh? precies. Ja. Ja. Ja, goed. Ja, ja. Hartelijk, uh, hartelijk dank <laughs> voor je komst. En dus moeten mensen maar ja. gewoon eens in het Duits, het het Duits lezen. Hè? waarom niet? Zo, zo heel moeilijk is het ja. toch Het is niet? helemaal niet moeilijk geschreven. Jacob Pekelder hoort u van de Universiteit Utrecht en van het NIAS? Ging over het boek Leben oder gelebt werden, geschreven door Walter Kool en uitgegeven door Integraal Verlaak München. Dank je. Ja. You Hij zelf is er niet meer, maar zijn muziek des te meer. Solomon Burke samen met de dijk. What a woman. Het duurde even voordat het bij iedereen was doorgedrongen... die de jacht op walvissen afkeurt en bestrijdt. Maar het bericht bleek te kloppen. De Japanse walvisvaarders bij de Zuidpool hebben besloten... de jacht op de bedreigde zoogdieren te staken. De schepen keerden terug naar de havens, op de voet gevolgd... door de activisten van Sea Shepherd. En daarmee lijkt er voor dit jachtseizoen een eind gekomen... aan de bloederige tafereelen in de oceaan. Maar die Japanners geven zich nog niet gewonnen. Ze hebben hun pijlen nu gericht op de actievoerders. We praten erover met Pavel Klinkhamers van Greenpeace. En zometeen leggen we ook nog contact met het actieschip van Sea Shepherd in het jachtgebied. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een overwinning? Ja, je ziet in ieder geval wel dat er dit jaar toch een aanzienlijk aantal walvis minder gejaagd zijn. Ja. En ja, het kon eigenlijk ook niet anders. Omdat je ook in Japan ziet dat er nauwelijks nog walvisvlees wordt gegeten. Dus er is helemaal geen vraag naar... Het is economisch helemaal niet gedaan. Waarom doen ze het dan? Want als het, als het niet gegeten wordt, dat wetenschappelijke verhaal is er ook, kletskoek. Ja, het wetenschappelijke verhaal slaat helemaal nergens op. Dat is meer maar waarom een... gebeurt het dan? Het gebeurt vooral omdat het nog een gevoel van traditie is en eigenwaarde. Japan wil zich niet door de Westerse landen laten vertellen wat ze wel en niet mogen doen. En uh, daarom gaan ze toch door met die, uh, met die jacht. Ja. De lobby in Japan van de, ja, de walvisjacht. Uh, het is alleen maar halfstarrigheid eigenlijk, als u het zo beschrijft. Ja, als je nu kijkt dat er nog 6000 ton walvisvlees in de koelhuizen ligt... dat is uh, de, de opbrengst van een paar jaar jagen. Ja. Niemand hoeft het in Japan nog te eten. Nee, Hoe ver waren ze trouwens al in het seizoen? Was er al wat gevangen? Nou, we hadden eigenlijk al gezien dat het een heel kort seizoen zou gaan worden. Omdat ze veel later zijn vertrokken dan uh, ja, voorgaande jaren. En we zagen ook uh, dat ze met minder schepen gingen. Maar ze zijn nu wel absoluut heel snel uh, weer ge gestopt met de jacht. En dat is natuurlijk wel heel goed nieuws. Ja, want er is ook nog een soort kwotum, toch? Dat ze een bepaalde hoeveelheid mogen vangen. Ja, voor ze... die wetenschappelijke doeleinden dan tussen aanhalingstekens. Ja, klopt. Als je kijkt naar de vinvis, Dat is het kleinste walvis. Zijn het al 935. Maar die hebben ze al de afgelopen jaren nooit uh, gevangen. Uh, ze zijn meestal niet verder als 500 gekomen. 500 ik, stuks. 500 walvissen. Ja. En voor dit seizoen heb ik gehoord dat het er 170 uh, ongeveer zijn. Maar ja, dat, dat, dat, uh, dat is nog niet uh, te bevestigen. Hoe werkt het met die sea shepherds? Hoe voorkomen die dat dit gebeurt, het jagen? Nou, de Sea Shepherds zijn in Antarctica zelf actief. En uh, zij gaan dan uh, met, met boten uh, ja, de, de, de, de waltersvloot hinderen. Ja, maar hoe doe je dat? Want als als zo'n Japanner. Die, die, die hebben die kanonnen met die, met, die, met die pijlen, zeg maar. Ja, die schieten toch gewoon en halen dan zo'n beest binnen. Daar kan je met een andere boot er toch weinig aan doen? Of hoe werkt dat? Nou, je kunt natuurlijk wel ter uh, plekke uh, ja, schepen, schepen hinderen. En dat is wat ze natuurlijk doen. En hoe ze dat precies doen. kun je denk ik het beste dadelijk aan Amanda ja. vertellen. Want zij was er natuurlijk uh, dit jaar bij. Ja, precies. Ja. Ja. De zeeschaapherden betekent het eigenlijk, hè? Klopt. Ja. Ja. Um, Misschien zullen we even bellen met Amanda. Ik weet niet of zij al aan de lijnen is. Kijk eventjes. Yeah. Oh. Ja? Oh, ze is, is er wel, Amanda Crabé. De verbinding is niet heel erg optimaal, maar we gaan het toch proberen. Dag Amanda Crabé. Oké. Okay. Hoi. hoi. Hallo. Hoi, hoi. dag. Dit is, hoi, dit is uh, Mieke van der Wij, bij de Tros uh, Nieuwshow. Uh, jij zit op het schip ja. Bob Barker. Ja, klopt. En zijn die uh, Japanse walvisvaders eigenlijk nog in zicht? Oh, of, we, of we die nog in het zicht hebben? Nou ja, of zijn die helemaal verdwenen? Nee, nee, nee. Uh, die varen recht voor ons, van een meter of vijftig. En die varen naar het noorden. Die trekken ons op dit moment rechtstreeks door een storm. Het is maan, het is pikken donker en we hebben golven van meer dan tien meter. Uh, de hele schip gaat op en neer. En uh, ik denk dat we dat nog even doen als een soort van afstraffertje. Ja. Anders gaan ze wel gewoon naar het westen afgevaren. Uh, maar wij volgen ze gewoon nog even tot 60 graden? Om zeker te zijn dat ze uit het walvisgebied zijn. Ja. Waarom uh, doet ja. u mee aan deze actie? Waarom ik hier aan Ja. Um, ja, om verschillende redenen. Um, um, de belangrijkste reden is het redden van is op dit moment, natuurlijk. Maar... Het, het is eigenlijk veel groter. Het, uh, het, wel, het uh, jagen op walvissen is onzinnig. heeft helemaal geen doel. Maar als we mensen niet kunnen overtuigen dat dit al onzinnig is, dan moeten we mensen dan overtuigen van andere dingen die zich afspelen op zee. Uh, uh, niet alleen walvissen, niet alleen dolfijnen, niet alleen haaien, die gewoon allemaal maar afgeslacht worden voor doelloze dingen. Uh, maar... Uh, Bijvoorbeeld de longlines die zich ze in zee bevinden. Of de longnetten. Uh, hoe de zee leeggevist wordt. Dat is dat, die zaak die is zo groot. Daar, daar hebben mensen eigenlijk helemaal geen idee van. Maar het komt er wel op neer dat als die zee leeggevist wordt... dat er volgens ook geen leven meer is Hoe voorkomen jullie nou dat die Japanners inderdaad... die walvissen schieten en binnenhalen? Uh, nou, daar hebben we eigenlijk hele onschuldige middelen voor... Um, want het is een beetje een kat-en-maai-stel. We hebben voor ons varen, hebben het verwerkingsschip. Om ons heen hebben we heel vaak harpoenschepen. Die harpoenschepen uh, vallen walvissen en die moeten die afgeven aan het verwerkingsschip. Door te voorkomen dat die uh, harpoenschepen die walvissen kunnen afgeven, um, ja, kunnen ze eigenlijk verder niet veel doen. Dat kunnen we doen door middel van uh, het, het hopen houden van die schepen, door hun propellers vast te laten draaien met, met lijnen en touwen. Uh, als we dicht bij schepen zijn, kunnen we daar wat glibberig spul op gooien of uh, kleurstof uh, zakjes, zodat het dek zo uh, ja, vies is dat, dat er ook geen verwerking van rolvissen mogelijk is. In ieder geval doen we er alles aan om, om, ze, om, ze, om ze financiële schade aan te brengen. Door, en, door, uh, door de en... beelden die er uh, uitgezonden worden... en die jullie zel, uh, soms zelf ook maken... krijg je af en toe de indruk dat het echt werkelijk oorlog is. En die, die Japanse regering zegt zelfs... dat ze echt bedreigd wordt door een soort terroristische organisatie. Ja, nou uh, die beelden beelden laten zien, uh, dat zij in ieder geval niet wijken. Um, als, we, als, we, uh, als we naar de voorgaande jaren kijken, ze hebben vorig jaar die keel gewoon uh, door midden gevaren. Zij stoppen niet. Uh, en wij hebben eigenlijk, wij, wij, wij doen geen, geen agressieve dingen. De dingen die wij hebben, dat zijn flares. Want we riepen wel in de media dat, uh, dat we fit granaten hadden of hoopbommen. Oh, uh, maar dat hebben we niet. Hm. Wij hebben zijn veiligheidskers. die zien er heel uh, kleurrijk uit. Maar we uh, zijn het uh, volledig uh, onschuldig. Hey, uh, uh, we kunnen uh, niet, en... niet veel anders doen dan je een hele goede reis wensen. Het klinkt gruwelijk trouwens: golven van 10 meter en dan uh, midden in de ja. nacht. Ja dit moment echt waar, het is verschrikkelijk. Viet eng? Alles gaat op en neer. Viet eng? Uh, nou, eng niet. Nee, je bent, er. je bent er. Ik zit nu drie maanden op zee. Ik heb alles al een keer voorbij zien komen, als een cyclus. Maar het is wel vermoeiend. Iedere stap die je zet, moet je vasthouden. Je bordje, je kopje. Douchen is niet mogelijk. Je, kan, je moet jezelf in principe op de play vastbinden. is echt uh, ja, bijna niet te doen. Heel erg veel sterkte en behouden thuiskomst. Dank je wel. Ja, ja, dank. Dank je wel. Ja. We gaan even verder met Pavel Klinkhamers van Greenpeace. Ja, de Nederlandse ambassadeur is ontboden in Tokio. Twee schepen voeren onder Nederlandse vlag. Maakt dat nou indruk? Ja, kijk, je ziet dat Japan alles doet om uh, ja, de schuld ergens anders te, te leggen. Ze willen niet onder ogen zien dat uh, de, de Japanse bevolking niet uh, op walvisvlees zit te wachten. Ze willen niet onder ogen zien de corruptie die wij hebben aangetoond uh, in Japan zelf, die met de walvisvaart uh, gecombineerd kan worden. En ja, dan ga je naar buiten wijzen. Dan ga je Wat inderdaad... is dat dan, die corruptie? Nou, wij hebben aangetoond dat de bemanning van die schepen uh, een grote hoeveelheden vlees van boord af, uh, afsmokkelt om dat dan te verkopen op de zwarte markt. En uh, dat dus vlees, dan dat wordt het wordt wel dan... gegeten, dus? Nou ja, je hebt, het grootste gedeelte van het vlees wordt niet gegeten... maar bepaalde stukjes, zeg maar onder de kin... die, die ribbels van de walvis, dat zijn dan weer wat lekkere stukjes uh, vlees. En die worden dan nog vooral door de oudere Japanners uh, nog wel uh, gegeten. Ja, want ik begreep dat er met name na de Tweede Wereldoorlog... wel veel uh, op grote schaal walvisvlees gegeten is. Ja, klopt. En dan komen we eigenlijk ook bij de traditie van de walvisjacht. Er is helemaal geen traditie van, van de walvisjacht... zoals Nederland bijvoorbeeld uh, wel, heeft wij hebben gehad. Ja. Maar uh, Japan zijn ze vooral dus in Antarctica pas na de Tweede Wereldoorlog gaan, uh, gaan jagen omdat uh, ze toen geen, uh, geen eten meer hadden in Japan. En toen zijn ze walvis gaan jagen. Ja. En die generatie die eet nog af en toe wel wat walvisvlees. Maar heb je nou enig idee waarom dit uiteindelijk zo hoog en principieel oploopt? loopt? Als je de, de koelhuizen vol hebt met bijna onverkoop walvisvlees. Het wetenschappelijke verhaal. Ja, dat is natuurlijk echt totale kletskoek. Dus volgens mij niemand die erin gelooft. Wat is er dan toch aan de hand? Ik denk dat het echt heel sterk dat die Japanse soevereiniteit is. En dat is ook precies dat... de reden waarom... Wij wij... Laten wij laten ons niet ringen loren. Wij laten ons niet ringen loren. En daarom zijn we dus zelf in Japan, we hebben ook een kantoor in Japan... heel druk uh, bezig om die uh, weerstand tegen de walvisjacht meer op te laten uh, nemen. En dat het echt door uh, de Japaners zelf ook uh, als iets onzinnigs wordt ervaren. Nou ja, ze hebben natuurlijk ook heel lang een hele soevereine positie gehad in de wereld. Ze zijn nooit gekoloniseerd geweest. Dus dat zit er misschien ook nog heel erg in. Goed, nou, uh, we zijn benieuwd hoe dit uh, verder af gaat lopen, hè? diplomatiek uh, vooral. Want er zit misschien dus nog wel een, een, een staartje aan... Um, want Nederland is gevraagd ook om de c shepper te verbieden, maar dat, die kans is misschien niet groot. Nee, dat, dat, dat, ik kan er uh, weinig van zeggen, maar het. Actie ja, actievoeren moet natuurlijk nog steeds eh, mogen. Want eh, daardoor zijn toch heel veel eh, veranderingen, positieve veranderingen in de wereld eh, ontstaan. Je hoorde Pavel Klinkhamers van Greenpeace. En ook Amanda Krabé van Sea Shepherds. Die daar eh, heen en weer stond te stuiteren op dat schip. En we hadden het natuurlijk over het besluit van Japan om voorlopig de jacht op walvis te staken. Maar de vraag is voor hoe lang? Een pas ontwikkelde MRI-versneller kan voor niet minder dan een revolutie zorgen bij het opsporen van tumoren. De Universiteit van Utrecht heeft samen met Philips dit apparaat ontwikkeld... dat een tumor in het lichaam kan opsporen, maar ook tegelijkertijd bestralen. Met die MRI-versneller is het daardoor mogelijk tumoren die nu nog alleen operatief zouden kunnen worden verwijderd... zoals in nier of de slokdarm, met bestraling uiteindelijk te verwijderen. Het grote probleem bij de tot nu toe gebruikelijke radiotherapie is dat de tumor tijdens die bestraling niet te zien is. En over de nu gepresenteerde MRI-versneller en de mogelijkheden voor de toekomst gaan praten met Jan Lagedijk. Hoogleraar klinische fysica en ook een van de belangrijke grondleggers van het apparaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Kennelijk mogen we u feliciteren meneer Lagedijk. Uh, ja, maar... Dit is wel een heel lang proces. Ja. Dit is al een proces waar we tien jaar aan bezig zijn. Ja. Dat het nu ineens in het nieuws komt. kort komt door een artikeltje in medisch contact. Ja. Uh, Onterecht? Uh, nee, helemaal terecht. Ja. Maar ik hoop hier dan terug te zijn nog een keer in juli dit jaar. Want ja, dan, wordt werkt. dan wordt de machine echt geïnstalleerd. Ja. En dan, wat, wat heeft u bereikt? Uh, wat we bereikt hebben is dat... Uh, op, de, op dit moment is zeg maar, het visualiseren van tumoren in het lichaam... de standaard daarvoor is MRI. MRI heeft de laatste tien jaar een enorme vlucht genomen. Dat werkt met magnetische Dat werkt. velden? Het is, het is een groot magneetveld. De patiënt wordt in een grote machine geschoven. Er wordt met radiogolven in een magneetveld wordt een afbeelding gemaakt. Ik zou de, de luisteraars willen zeggen... ga eens naar Google, doe ze afbeeldingen. Types in MRI bijvoorbeeld met hoofd of nek. En je ziet allemaal prachtige plaatjes. van ja. Hoe je er van binnen uit. Ik heb er wel eens in gelegen. Ja. Mooie tik-tik-tik-tik. Ja. Precies. Tic, het is een, het is een ja. enorme herrie. Het lijkt soms net een machinegeweer die afgaat. Maar het, het is een voorkomen veilige machine. Geen straling, niks. Uh... Nou, die machine is op dit moment de standaard aan het worden. voor het afbeelden van tumoren. Radiotherapie is zeg maar, een therapiepatiënt wordt 25, 30 keer... dus 5, 7 weken lang wordt hij dagelijks wordt die bestraald. Nou, binnenin is niks stabiel. Het hoofd is stabiel, hè, het hersen en zo. Maar als je naar het lichaam gaat kijken zelf... longen bewegen, nieren bewegen, levers bewegen, darmen bewegen... prostaat gaat heen en weer afhankelijk van een volle of een lege blaas. Niks is stabiel. En dat wil zeggen dat als je niet op dat moment dat je bestraalt... een goed beeld hebt van de patiënt dat je een groter gebied moet bestralen dan je eigenlijk zou willen. Wil je al die cellen ja. te pakken ja. hebben? een prostaat bijvoorbeeld, bg en weer. Je moet de, bestraat, de prostaat bestralen. Maar als je niet weet waar die zit, dan gaat er een stukje rektem mee. Maar je moet een groter veld maken. En dan krijg je schade. Hè? Ja. Dus wat je wil, is kijken terwijl je bestraalt. Nou, het idee was, en dat was het idee in december 2000... om dus een MRI te gaan combineren met zo'n versneller. En dat... En wat Met doet de bestraler dan. Die besneller, die bestraalt, die behandelt, ja. die, die, die bestraalt de patiënt terwijl je kijkt. Uh -huh. ik, ik zat te verzinnen van hoe, hoe leg je dat nou uit aan de luisteraar? Ja? Wat is nou het goede beeld ervoor? Zeg maar? En ik had hier een heel simpel beeld. Zeg, je, je moet je voorstellen, je moet een kleurplaat intekenen. is een klein vakje, en dat moet een bepaalde kleur hebben, blauw bijvoorbeeld. He? Maar je bent heel slechtziend. He? En iemand beweegt dat papiertje ook nog heen en weer. Nou, dat, dat, dat wordt een groot gekras. En ja. je gaat al die vakjes eromheen, ga je ook doen. Nou, bijvoorbeeld zet je een hele goede bril op... Hè, en je laat met je hand netjes meebewegen... en je kleurt netjes dat vakje in. Dat is eigenlijk wat we doen, hè. Ja. We, we gaan al die onzekerheden van het, het richten en het bewegen halen we eruit... en daardoor kunnen we heel nauwkeurig kunnen we gaan bestralen. En wat en... was nou het, het lastige wat u op moest lossen? Uh, het, idee, het idee om die MRI te gaan gebruiken voor bestraling... dat is, dat is eigenlijk best mm -hmm. oud. Wat wij in december 2000 gedaan hebben... we gezegd hebben, ja, iedereen zegt dit kan niet, hè... De, de, de, waarom zou het niet kunnen? Nou, omdat, omdat een versneller... Een, een, een MRI is een grote magneet. Ja. Een, een hele zware magneet. En een versneller die is heel gevoelig voor magneetvelden. Okay. Dus zo'n versneller raakt verstoord door de magneet. Mm -hmm. En andersom verstoort de, de versneller ook weer de MRI. Dus je kan geen plaatjes maken als je daar gewoon zo'n zo brok staal naast zet. Dus het idee was, dat gaat niet. Nou, wat wij in december gedaan hebben, hebben gezegd met een groep mensen... van laten we nou gewoon eens inventariseren, waarom niet... Dus laten we nou echt eens een studie maken, hè? en we zijn er ongeveer een half jaar mee bezig geweest, van wat zijn uiteindelijk nou de punten waarom het echt niet gaat. Ja, en dan ga je dus doordenken, en dan ga je doorwerken, en je gaat met virus praten. En dan blijkt het eigenlijk allemaal mee te vallen. En dan blijken de meeste problemen oplosbaar te zijn. Nou, daar hebben we hebben dus een paar jaar aan gewerkt. En op een gegeven moment hadden we het probleem opgelost. Dan hadden we dus een, een systeem ontwikkeld wat het wel deed. En dat is waarschijnlijk een heel technisch verhaal. Waarom dit, dit tent, dan? De, die versneller dan dus geen last heeft ja. van, die, ja, uh, nou, de groote, van die magnetische door, de groote, velden. De, de grote doorbraak is dat... Uh, uh, in zijn MRI is een grote magneet. En wat je doet is, je zet er als een tweede magneet bij. Mm -hmm. En die tweede magneet, die, die staat de andere kant op. Nou, als je dat slim doet, dan kan je binnen in de... Machine kan je nog steeds het veld hebben voor de patiënt. Maar buiten de machine compenseren de velden elkaar. Oh, okay. Dat heet ja. Active Shielding. Dat is een oud systeem, ook al gebruikt zeg maar, om meerdere systemen op een afdeling radiologie neer te zetten. En dat systeem hebben we aangepast om te zorgen dat er geen veld was buiten de MRI. Ja. En in dat gebied waar geen veld is, dan kan je die MRI, dan kan je die we sneller zetten. En kan dat op elk soort tumor? Uh, ja. We hebben discussies gehad uh, met natuurlijk al de klinici... van wat, wat zijn nou de indicatiestellingen? Welke tumoren zouden op deze manier beter behandeld kunnen worden? Uh, en dan, dan kom je eindelijk bijna op alle tumoren. Mm -hmm. Het maar, is met alle ja? tumoren zo, op het moment dat je een bril opzet... en goed ziet wat je doet, kan je het beter doen. Uh, dat betekent dus dat er in de toekomst, uh, als dit allemaal heel goed gaat werken... steeds minder operaties zullen zijn? Of niet? Uh, dat is de hoop. De, de, de hoop is dat... Uh, omdat alles nu beweegt, moeten we een groot gebied bestralen. Uh -huh. Omdat je een groot gebied bestraalt, zit er veel gezond weefsel in wat schade krijgt. En dat, dat limiteert wat je kan geven aan dosis. Op het moment dat je heel goed ziet wat je doet, dan kan je heel lokaal die dosis verhogen. En dan verwacht je dus dat het lokaal beter gaat. Yeah. Nou, dat lokale probleem, dat is eigenlijk het probleem waarom chirurgie nodig is. Die infiltraties gaan heel goed met raartherapie. Maar het lokale probleem was juist waar je chirurgie voor nodig had. Ja. Een borsttumor wordt bijvoorbeeld altijd eerst geopereerd en daarna wordt die nabestraald. Ja. De nabestraaling is voor de infiltraties. En dat zou dus in de toekomst dan en ook zo'n nog... En als je dus op... heel gericht die lokale tumor onder controle brengt met zo'n mri versneller, ja. dan is die, die chirurgie niet meer nodig. En dan kan je de chirurgie uit het proces laten. En dat is het idee. En daarom zijn we in Utrecht zijn we nu een centrum voor beeldgestuurde oncologische interventies aan het bouwen. Uh, als UMC Utrecht, dat is samen met radiologie. We in, in dat centrum willen we uit gaan zoeken... wat voor impact deze behandelingen nu hebben op de oncologie. Ja, want dat zou dan bijvoorbeeld betekenen dat als je borstkanker uh, hebt... nou, je, u weet hoeveel dat voorkomt in ja. Nederland... dat je dus zo'n borst niet meer zou ho de, uh, hoeven te ja. verwijderen, bijvoorbeeld. Dus Uiteindelijk is dat het doel. Maar ja. dan... dan ja, ik had is... ook in dat stukje medisch contact hadden we, hadden we, uh, zeg maar de revolutie met de R tussen, tussen haakjes. Ja. Dit is een evolutie. Ja, ik Het <laughs> heeft dit, nog dit, tijd dit, nodig. Ja, ja. Om dit uit te zoeken en veilig te introduceren, daar, daar, daar ben je vijf tot tien jaar mee bezig. Van, van u wordt de theorie verwacht in dit soort dingen en dan stapt u naar Philips toe. Wat, wat gebeurt er dan? Uh... Ja, ik had het in een stukje medisch contact ook al over gezegd. Het, het idee, we hadden op een gegeven moment een delegatie van het ministerie op bezoek van financiën. En die hadden echt het idee van. ja, jullie moeten patent op aanvragen. En die industrie die staat aan te trappelen om dat patent te kopen en daar veel geld voor te betalen. Nou, zo is het dus niet. Oh, waarom niet? Om, om de, omdat zo'n universiteit. Wij zijn altijd bezig met zeg maar over vijf jaar, over tien jaar. Wij maken. Projecten, die dienen we in bij het KWF, wordt goedgekeurd, dat loopt vijf jaar. Dus we zijn altijd bezig met de toekomst. Zo'n industrie is bezig met morgen. Die is bezig met volgende kwartaal, volgende jaar. En niet meer over vijf jaar. Dus zo'n industrie bij zoiets betrekken, dat is een heel proces. In het hele proces heeft me ongeveer drie jaar praten met de industrie gekost... voordat we het geld binnen hadden om het prototype te maken. Maar je kan ook een MRI zelf maken als universiteit. Je hebt daar Philips mee nodig. Je hebt daar de industrie mee nodig. En dus dat, je kan het patent ook niet verkopen? Of dat ga je meteen delen? Wij, Hoe wij, gaat dat wij, wij hebben een soort samenwerkingsovereenkomst met Philips en Electa. Electa is dan de, de snelle fabrikant... waarin uh, zij apparatuur leveren aan ons... en wij zeg maar, het klinisch ontwikkelen. Dus daar hebben we samen allebei baat bij. Hm. Maar ik kan me voorstellen dat vanuit de hele wereld... hier belangstelling voor is. Ja, dat is ook wel. Ja. Ja. Ja, er zijn, er worden op dit moment worden we platgelopen door alle grote instituten wereldwijd. Ja, die, die komen al kijken, want, die, want het zo, prototype is klaar. We hebben op dit moment wat we heet een technisch prototype. We hebben een prototype staan uh, waar we in het principe getest hebben. En ja. wat we nu aan het doen zijn op dit moment is het klinische prototype bouwen. En dat wordt dus in juli geïnstalleerd. En dan worden er dus de eerste echt... De patiënten echt... Uh, als, als dat klinische prototype er staat in juli, dan moet er, er heet een soort acceptance test. Dan moeten ja. alle definitieve testjes gebeuren, ja. dosimetrie, alles klopt. En als dat uh, dan goed is, dan op een gegeven moment ga je naar de patiënten toe. U zei net, wat is belangstelling vanuit de hele wereld? Werd er op andere plekken in de wereld ook uh, gewerkt aan zoiets? Wij hebben uh, natuurlijk vanaf december 2000 op alle congressie ja. verhalen overgehouden. Ja, juist ja. Om, om de industrie ook enthousiast te krijgen, ja. om de mensen enthousiast te krijgen. En is dat, dat zo dat, lastig? Dat is, ja, dat is een heel, ja, het is een heel duur, duur, een grote investering. Ja, maar die, in, die, die industrie die, die moet, die moet toch ook verder? De, dit is toch de toekomst? Ja, maar nee. ja, dat is de toekomst. Maar om ze daarvan te overtuigen. Ja, ja. Terwijl iedereen denkt dat het niet kan. En om dat... wat voor bedragen gaat het dan? Uh, deze machine, ja. Ik weet niet of ik het hier moet noemen. Maar, ja, deze machine, maar deze machines kosten zeg maar. Die zullen iets van 5, 6 miljoen per stuk gaan kosten. Ja, ja. En om zoiets te ontwikkelen, dan praat je over tientallen miljoenen. Dit project is op gang gegooid door STW. Stichting Technische Wetenschappen. Door het Wagenlandsverbreken, Landsverbreken. Prachtige stichting. Ja. Ja. Dat, uh, die helpt juist om dit type risicodragend onderzoek in de lucht te brengen. En werkt u nou bijvoorbeeld ook samen met het de Daniel Den Hoed of het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis? Uh, op dit gebied niet. Nee. Uh, het is wel zo dat... Uh, dat prototype, dat wordt echt in Utrecht ontwikkeld samen met de industrie. Maar op een gegeven moment moet je de knieken. En, en, en er zijn natuurlijk heel veel tumoren die uitgezocht moeten worden. En dat kan je niet als instituut alleen. Dus er komt een soort consortium... Van tien instituten en daar gaan die instituten ook aan meedoen. Nogmaals de felicitaties voor de doorbraak. U. u hoorde hoogleraar klinische fysica Jan Lagendijk. Het ging dus over de MRI-versneller die tegelijkertijd een tumor kan opsporen en bestraalen. Zometeen, dan komt de Maarten het Hart. Die heeft een nieuw boek geschreven, Arie Storm. En we gaan het hebben over het stotteren in de King's Speech. Troskamerbreed en de provinciale verkiezingen. Straks live vanuit Raard in Friesland.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 Kiespartij voor de dieren. Dit is Radio 1.